Een meisje van negen dat gisternacht zwaar gewond raakte bij een steekpartij in Etelur, is in het ziekenhuis overleden. De politie denkt dat haar vader het meisje heeft neergestoken en daarna zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij werd gisterochtend dood op straat gevonden in Ettenleur voor een appartementencomplex. Binnen in een woning lagen het meisje en haar moeder. De moeder ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar.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 Het weer vanavond droog, vannacht koelt het af naar 0 tot 5 graden. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen is het opnieuw zonnig, in de middag wat meer bewolking en 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB.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 Als mijn raakt, is of de hele hemel om je heen. Ik voel me zo troostig als het weer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik herinner me de tijd.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 Oh Peter Beense hier bij ZFM Entertainment 4. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. En als je zit eten, eet smakelijk. Welkom bij het Tweede Uur. Dan gaan we gaan verder met uh, Lars Brands en helemaal. En Koos Roberts. ik zal je nooit vergeten. Yo!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 Bezigheid. Blijf je hier bij mij en voor altijd Jij bent het helemaal, alles aan jou dat is 106.9. Ik loop door de grijze straten, het licht brandt in ieder huis.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 ...nog hey, Lekkere zomerse muziek hier uh, bij uh, ZFM uh, Zandvoort. En dat allemaal met entertainer tot de klokjes van 7 uur. Er was Lars Brans en... ...helemaal. En Koos Alberts En ik zal je nooit vergeten. Ik heb hier een verzoekplaatje. Dat wordt uh, ja, eigenlijk aangevraagd. En uh, dat is uh, van een oud-collega... ...Albert Jan Vos. En hij wilde graag een plaatje horen... ...van uh, Arjen Koenen. En... ...ja... Niet met Tessel, geen Tessel, maar heb ik wel over. Uh, laat me maar alleen. Ik heb alles geprobeerd en ik heb alles wel gedaan, maar of ik daarna goed aan deed, als je zei dat je beter kon gaan.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 En laat me maar alleen. Ja, wel een heerlijke meeslepende plaat. Aangevraagd door Albert Jan Vos. Zo, hè, Ja, ja, wat gaan we doen? We gaan naar Jaman. En Juan Richard. En dicht bij jou, of nee, dicht bij je zijn.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 ben ik helemaal verleid Nu gaan de hele avond door Una pregunta por favor Dime si quieres mi amor Tenemos tiempo esta noche pa' los dos. Geef me je hand, kom dichterbij Dans je de room maar nog met mij De hele avond zal ik dichterbij je Als jij al weer verdwenen, leek alsof je het niet kon schelen Dat ik wist waar je nu dan was Todo por ti, no miro a los demás De que hablen de nosotros, dime cuando estás feliz Jij en ik komen langzaam dichterbij Quieres mi amor Man. Dicht bij je zijn. En goen is daar dicht, dicht bij je zijn. En wij gaan lekker verder met het volgende zoekje: dat is afkomstig van Miranda uit Rotterdam. En die wilde graag een plaatje horen van Grad en mijn zomernachtgevoel. Nou, ja, dat, uh, dat zit wel goed hier uh, met zonnetje zo uh, rechtstreeks in de studio van uh, Zandvoort. En tot ene je tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. Op een warme dag kwam je hier voorbij. Ik voel de geluk en je liefde voor mij. Snachts lig je in mijn armen. Wat een droom, wat een droom. Dit kon alleen maar een liefde zijn. Jou om me heen. ZANG Voor mij echte ware vrouw, wil je bij me blijven? Elke nacht, elke nacht. Met jou kan ik leven, jij maakt me vrij, het warme gevoel. Een plaatje aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En uh, dat was schat dame. Mijn zomernachtgevoel. En aan de lijn heb ik Mike Davids. Mike, een hele goede avond. Goedenavond, goedenavond. goedenavond. Ja, jij zit op een feestje. Ja, jongen, het is, uh, Ik zou je vertellen, ik heb het de laatste weken zo druk gehad. En nou vanavond heb ik... Uh, ...heb ik echt vrij moeten laten omdat een goede kennis van mij had vanavond een feestje. En ja. dat, dat, dat kon ik niet laten om daar niet aanwezig te zijn. Dus vandaag, vanavond ben ik eens lekker vrij en het, was, het bevalt me goed. Ja, dat ik wou net zeggen, een avondje vrij is ook lekker hoor. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Dus. hey, waar we jou voor bellen is natuurlijk jouw nieuwe single. Ja. Jij bent alles voor mij. Is dat uh, een bepaalde reden of uh, hoe is het ontstaan? Nee, dat is eigenlijk, hoe euh, luister ik ben eigenlijk vanuit je ben ik eigenlijk Engelstalig zanger. Ja. Ik weet niet of jullie dat al wisten, maar ik zit ja. natuurlijk al 30, 35 jaar in die muziek en uh, ik ben eigenlijk een oude in vak. Ja. En, doordat ik een, een, een band heb en, en daar uh, wat, wat, wat amusementmuziek mee maak en uh, daar ook af en toe wat Nederlandstalig zing, ja. ja, gingen de mensen toch eens uh, op, op een andere manier naar mij luisteren. Kijk, mijn Engelstalig, inderdaad en ben, ik, ben ik er steeds hartstikke blij mee. Ja. sta ik nog steeds honderd achter. Ja, ja. Alleen, ja, ik kreeg zoveel mensen die mij maken, maak eens een keer het Nederlands zinl joh. Hij zei, want ja, jouw stem ging Nederlands ook niet verkeerd. Dus ik heb, het verleden jaar ben ik in mijn eigen studiootje ben ik uh, gaan schrijven. Ja. Ik, heb ik een, uh, mijn eerste Nederlandstalige nummer zelf geschreven. Dat nummer dat uh, heet, uh, toen, uh, het is een jaar geleden. Ja. Is het een droom? Ik weet niet of jullie dat ook kennen. Uh, Volgens mij, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Er staat hier, want, ik heb hem hier staan inderdaad. Ja, en dat was die heb ik zelf geschreven oude, op een oude versie van uh, Willy de Vil of Mink de Vil. Misschien ken je die? Ja, mean, ja het is zeker al. In de jaren 70, 80. Ja, ja. Ja, ja. En ja, dacht, dat ging eigenlijk zo goed, dat werd zo goed opgepakt, dat ik... Ja, uh, de mensen zeiden ook, wauw, wauw, wij hebben een nummer gehoord voor jou. Ja, dat kan je niet laten liggen, joh. Do, do, do, do, do, laat er nog een komen. Ja. Maar toen ben ik dus denken van, ja, wat doe ik ermee? En uh, Toen werd er verteld dat ik een nummer moest maken, een beetje in de up-tempo stijl. In verband dat alle radiostations het tegenwoordig allemaal een beetje op tempo hullen <laughs> Met een accordeonnetje erin. Ja, ja. Beetje feest. Dus ik heb eigenlijk een oud nummer gepakt van 2009. Want weet jij van wie het origineel is? Mm. Het, num het nummer dat ik nou gemaakt heb. Mm, nee, eventjes niet. Nee, het is een nummer van 2009. Ja. En het is een nummer van Jan Spijkerman. Heb je daar wel eens van gehoord? Uh, ja, hebben, het nummer, hij trad ooit op uh, onder een andere naam, volgens mij. Ja, maar het is Jan Spijkerman. Ja, ja, ja. Het nummer heet eigenlijk origineel Stom. Maar, ja. maar stom was het op de zeggen. Ik vond het een stomme, <laughs> stomme, stomme, stomme naam voor een titel. Ja, dus ja. ik heb het veranderd in uh, Jij bent Alles voor Mij. En we hebben een eigen draaiing gegeven, Ik heb de voorbereidingen gedaan in mijn studio. Ik neem al 30, 35 jaar bij me op. Okay. Ik, heb een, ik heb een kleine 180 nummers in het Engelstalig op cd gezet. En ja, uh, we zijn met de Nederlanders aan de slag gegaan. En uh, ja, het loopt als een trein. Ik ben, uh, ik weet niet hoeveel keer heb bekeken, op, uh, op acht weken tijd uh, op YouTube, zeven weken tijd. Ja. Ik zit al meer dan 13.500 keer dat ik bekeken ben. Uh, overal wordt gevraagd. Uh, het loopt voor mij langzaam goed. Ja, en uh, voor, voor mij dat je op uh, Spotify ook ergens op de 10.000 voor mij, ja, ik staal Ja, dat weet ik niet. Ik heb Spotify niet gekeken. Ik heb alleen gekeken op YouTube en er is dan 13.300 of 400 geloof Ik weet het ook niet precies. Maar het is uh, weer een overtreffing van mijn ander uh, nummer. Ja. En ik heb van het weekend heb ik gestaan in, in, in Doetinchem uh, Bij een heel groot evenement. Uh, uh, zus en zo. Misschien ken je dat uh, wel. Maar het was heel, heel leuk. Vijf, uh, zeshonderd man buiten op en op en in de straat. Een bom, ja, zus en zo. Dus zo ken ik toch, ja. Ja. ja. Het was hartstikke leuk. En, ja, het mooiste was. Kijk, ik, die ik ben daar gevraagd omdat ik die Nederlandse talige taal, nummers uitgebracht heb. Ja, ja. Alleen ik heb niet genoeg Nederlandstalig. Om natuurlijk uh, heel mijn uh, half uur uh, vol, uh, vol te zingen met Nederlands talig Dus ik heb daar wat, uh, wat Engelse talige taal, nummers van mij tussendoor gedaan. Een beetje in de uptempo. Ja. En die man die, uh, die kwam naar die eigenaar van het café kwam naar mij. en zei: Nou, dit is helemaal geweldig, hè, Mike. Hij zei: Je, uh, je brengt even een andere sfeer in met je talige nummers. Een beetje uptempo. Hij zei: Ik vond het helemaal geweldig. Ja, dankjewel je wel, jongen. Ik kan niet meer doen van mijn best. Hij zei: Wat mij betreft, ben je er alweer bij. Dus ja, ja. Dank je wel voor je. Ja, ik vond, daar kon ik wel leren van ja, ja, Het gaat hartstikke goed. Ik, ik had niet verwacht dat, dat ik zoveel. Dat het animo is. Als, ja. ja, als het zal ik eens in Nederland Dus het gaat allemaal geweldig. Nou ja, daar doe je het voor, toch? Ja, toch, joh. Ja, ik bedoel, kijk. Wat heb je aan een nummer wat eigenlijk niet beluisterd wordt? Nee, maar wat ik, wat, wat ik ook merkte is dat, uh, dat ik mijn nummer zing en dat de mensen het gewoon al mee kunnen zingen. En dan zit, ja, ja. Ik, dan zit ik twee uur van huis af en dan zie je gewoon dat mensen mijn nummer mee zingen. En dan denk ik: Godverdomme toch? Dat ze gewoon lekker meedoen. Ja, Ik heb net een week of vier geleden mijn 25-jarige Solo Mike Davids gehad met Live Orkest ja. En dat was hartstikke leuk. Ja, van het weekend moeten we weer met het orkest heel de avond. En in de pauze heb ik wel een bar staan en hij ja, is een goede vriend van me en ja, ik moet zeggen, het is allemaal alleen maar uh, ik kwam alleen maar de positieve kant uit dus uh, we zijn alle in de voorbereiding met de volgende single oké en, is dat uh, goed? Okay. en uh, de, de, de volgende single, die, uh, daar heb je al een titel voor? nou, daar heb ik nog geen titel voor. ik ga nog niet veel zeggen natuurlijk, maar dat komt helemaal goed die ah, okay. neem ik met mijn vaste producer op van jong en de man met de accordeon ja, ja, ja. Die ken je ook, dat is mijn vaste producer die ja, ja. is... kwam, kwam al bij hem toen zat hij nog voor zolderkamertje. was hij 16 jaar dus uh, zo lang kom ik al bij hem. Mooi hè. En uh, ja. alles wat bij hem vandaan komt is, is, is goed. Dat weten jullie. Ja, ja, ja, zeker. Zeker ja. Dat, uh, ja, dus. staan, ja een hoop artiesten heb je onder zijn naam staan natuurlijk. Dus, uh... Ja, is leuk. Ja, ik heb zelf ook een eigen evenement artiestenbroodje. Ja. Ik heb zelf een eigen labeltje, alleen ik ben natuurlijk bij het Engelstallig al bezig geweest. Ja. Ja, nu met de Nederlandse, talen ben ik in een zee gestapt. Uh, eigenlijk had ik bij Manfred kunnen, maar die heeft me toeverwezen naar Ronald Viss, rood het blauw en is ja, ja, ja. staat mijn tweede single eruit. Ja, daar zit ik ook gewoon goed, denk ik. En uh, het is al die singles. De rest liggen bij mij, maar ja, het is allemaal wel positief, dus hartstikke leuk. En wanneer gaat die nieuwe uitkomen, Mike? Die nieuwe? Uh, binnen twee, nu binnen, binnen twee en drie maanden weer. Laten we ons even inviteren op deze single, want die had nog veel te leuk. Dus ergens, uh, ergens een beetje eind van de zomer, zeg maar. Nou, eind van de zomer. Ik probeer denk ik misschien, hoop ik, uh, ja, eigenlijk uh, juni, half juni, okay. uh, die zingen alweer alweer te gaan plaatsen. Oh, oké. Okay. Dus, dus, dus zitten we in de zomer. Ja, blijft in de zomer. Want, uh, kijk, die molen die draait nou en die moet niet verslappen. Je moet doordraaien en even ja, doen we Dan ja. blijven de mensen jouw naam onthouden. Hoe roze jouw muziek? Ja, en als je slapt, ja. eh, als je verslapt en je laat een half jaar ertussen zitten. Kijk, je hebt nu gaan beginnen. Moet je ja, niet nou, dat klopt inderdaad. We hadden toevallig... Nee, maar we hadden het toevallig met de, de, de straks over met Erik de, Jaspers. De, de, de, de, de, de, ja, de corona heeft, heeft zoveel... Uh, naar beneden gehaald. Ja, dat klopt. Ja, dat hebben we flink klap gehad over de corona. Allemaal hoor. Ja, ja. En ja, kijk, het mag allemaal weer. Het gaat allemaal weer. En uh, we zijn verzadigd in, in Nederland met de artiesten. Ja. Toen ik met de muziek begon, hadden we in een dorp nog één of twee zangers. Nou, die tijd heb ik ook allemaal meegemaakt. Ja, ja, ja. Ik heb nog meegemaakt dat we nog... Uh, singeltjes moesten kopen, dat wel begin met cd's nog verkochten, dat er nog geen computer, dat hadden nog geen downloads waren. Nou, en, dat was hartstikke leuk. Nee. Nou ja, ik, ik, ik, ik ben ook nog een beetje van de, van de oude stempel zeg maar. Ja, is wel leuk. <laughs> ik ben ook niet de jongste meer Mike, dus maar uh, ja, ik, ik, ik, ja, ik draaide natuurlijk vroeger ook uh, als, als dj uh, met singeltjes en uh, lp's en uh, cassettebandjes, dus ja zo ging ja, dat. Ja, hartstikke leuk jongen, dus, uh, nee, ik. Uh, ik denk dat je maar langzaam, ik denk, zeg niet, ik hoop niet. Kijk, ik heb nooit veel uh, verwachtingen gehad van ik zal eens eventjes helemaal bekend geworden. Want dat was ik niet de passie. Uh, mijn, mijn muziek uh, is mijn passie en daar ja, lag mijn hart in. Uh, en uh, komt er iets uit, is dat meegenomen. Komt er niks uit, is het ook goed. Ja. Maar uh, ja, nu, uh, nu uh, ja, ik moet zeggen, ik krijg wel een beetje meer erkenning nu in het, in het Nederlands publiekje. Dus wel hartstikke leuk. Ja, nou ja, ik bedoel, dat uh, doe je het voor allemaal. En uh, ja, ik zou zeggen. Waar kunnen mensen jou vinden, Mike? Uh, ja, mensen kunnen mij heel ik, ik zit natuurlijk op mijn Facebook, kijk, die websites, dat is ook niet meer. Mensen moeten gewoon Mike Davids indrukken. Jij zegt Mike Davids, maar het is Davids in het Engels. Ja, ja, ja het is, <laughs> ik, ik zeg het op zijn Nederlands, hè. Nee, <laughs> uh, dat maakt niet uit, maar dat is mijn DS en dan komen ze automatisch bij mij uit. Davids, ze kunnen het uh, zoeken via Google, Maak, Mike Davids of Davids, net zoals jij het zei. Ja, ja. Dan komen ze uit bij, uh, bij mij, ze kunnen rood en blauw uh, bekijken. Op de website, daar sta ik ook, via Ronald Fish. Dus er is genoeg van mijn vinden. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we zeker uh, verder met spitten. En ik zou zeggen, als jij hem, uh, als jij hem aankondigt, maakt dan uh, gaan wij hem draaien. Nou, super, super. Dank je wel voor je mooie interview, jongen. En nog uh, een fijne uitzending. Ja, dank je wel. En uh, jij uh, terug naar het feestje en een uh, heel goed weekend. <laughs> Komt <ja. laughs> Nou, mensen, hartstikke leuk om hier geweest te zijn. Mijn naam is uh, Mike Davids. En ja, ik zeg ook, ik ben 35 jaar, 34 jaar Engelstalig. Een jaartje bezig met Nederlandstalige muziek. Het gaat als een trein. En mijn nieuwe single heet, wat ik elke avond tegen mijn vrouw zeg. En ik lieg nu niet. Jij bent alles voor mij. Komt hij dan. En hey, dankjewel Mike. Super jongen. Goed weekend. Uh, jo, jo, hey, vuiltjes. Hoi hoi. hoi.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 En niet eind van Ik ben ach dit klinkt als een cliché. Maar het gevoel voor jou komt steeds maar dichterbij. Ik geef er niet aan toe, nog is het een sterker dan ik wil: die droom van ons, van jou en mij. Gelukkig, ik hoor nog altijd wat je zei, als je werkelijk geeft, wacht er alsjeblieft op mij. Wilfred Willis en waar ben je nu? We gaan nog één plaatje draaien en daarna gaan we eventjes bellen met uh, Soraya. En uh, dat doen we met uh, Danny Heden en uh, Fatty Nijboer. En een trip naar Niemandsland. geen weg terug. Danny Heden en uh, een Nijboer. En uh, even kijken, ja dit is natuurlijk een koffer van uh, ja, destijds Marianne Weber. En aan de telefoon hebben we uh, Soraya. Soraya, een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, ja eigenlijk was je eigenlijk een paar weken geleden je in de studio geweest. Maar toen was ik ziek. Ja, dat kan gebeuren, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik had het uh, behoorlijk te pakken, moet ik zeggen. Want ja. het, is, uh, het is nog niet helemaal uh, gesleten, zeg maar. Nou, ik, ik weet er alles van. Ik heb me vorige week verslikt. En ik dat, uh, mondde uit in een longontsteking. Ja, ja, ja. In, in dus, ja dat, uh, dat is helemaal... Uh, ik zit lekker aan de tenuselinekuur. <laughs> <Ja, ja, ja. laughs> Voor mij geen optredens in, met de koning, Koningsdag geweest. Nee, nee, in, in ja... Nee, ik ben ook niet weg geweest. Ik uh, nee, zeg het, ik, ik ben echt? nog niet helemaal uh, 100%. Dus, uh, ja. Maar ja, goed, ja. We, we doen het er maar mee. Weet Want, je wat uh, mijn oma altijd zei vroeger? Ja, piepende uh, piepen, uh, piepen, no <laughs> wagens, kraakende wagens. Ja, mijn oma zei altijd, het rot er wel uit. <laughs> ja, ja, dat kan ook. <laughs> ja, hey, hou eens op jullie. Nu <laughs> Maar ik heb een nieuwe single, hoe vind je hem? Ja, mooi hè? Hij is leuk hè? Ja, ja zeker. Ja, je laat me lachen. Ja, precies. Ja, Wel, een mooie videoclip erbij. Ja, ben, ik ben helemaal gelukkig met die single. Ja. En uh, we hebben een hele goede promotie gehad. En, en je bent een van de laatste interviews die ik geef als promotie voor deze single. Ja. Dus ja, weet je, we hebben het goed gedaan. Hij is overal dik gedraaid. Hij, hij, TV Oranje wordt hij goed ontvangen. En, en ja, weet je, ik, ik ben een gelukkig mens. Ja, zeggen het, via YouTube ging hij ook als een speer. Ja, ja, ja, ja en, dat zeg en, ik jou, hoor. En, en ik ben via super Spotify en zo, en uh, ja. Hij gaat lekker, ja. Ja, toch? Nee, ja. Zeg het ja, uh, ja, toevallig ben ik de laatste, maar ja, je, zou, zeg ik, je zou enkele weken geleden al uh, hier in de studio zijn geweest. En, uh, voor mij een week of twee geleden, denk ik. Een week of twee, ja, precies. <coughs> Zoiets. Ja, dus, ja. Maar ja, weet je, kijk, gezondheid, dat is een groot goed. En daar moet je, moet je heel voorzichtig mee omgaan als je als je gewoon beroerd voelt. Nou, met ja, je tijd voor jezelf nemen ik, hoor. Ik, ik, ik, zal, ik, zal... ik loop niet weg, hè. Ik, ik, ik zou zeggen, ik, zou zeggen ik, ik was helemaal niet in staat om te komen. Nee, maar dat, maar dat geloof ik, hoor. Nee, dat, dus, uh, uh... dat ging me helemaal niet lukken. En, en sowieso had ik al uh, geen, uh, geen geluid uh, in mijn stem. Dus uh, dat is nu nog... Uh, uh... Nou, je klinkt sexy, hoor. <lacht> Lekker. <lacht> nee, maar weet je, ja, dat, uh, ja, dat, dat heb ik nog een aantal weken nodig, denk ik, om... Uh, toch wel een beetje op peil te zijn. Ja, dus te ouder we worden... des te langer dat duurt dat het weer, dat het weer over is. Hè? We zijn niet meer zo rekbaar in ons lijf. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik dacht dat je ging zeggen van hoe ouder hoe gekker, maar... Nou, dat, dat durf ik niet. Dat laat ik er een ander over. Goed? Ah, als, als, als, als, als, als ik naar mezelf kijk, ja. Klopt dat wel een beetje. Ja, maar dat geeft niks hoor. Beter ja, ja. ouder en een beetje gek als ouder en een zangerijn. Ja, toch? Ja. Dat is zo dat zie ik ook. Hey, maar uh, deze single, uh, hoe is die eigenlijk tot stand gekomen, Soraya? Nou, voor twee jaar terug, toen was ik met Johnny Romain bij Emiel Hartkamp. En ja. toen waren we klaar met het opnemen van ons duet. En toen zei Emiel tegen me, ja, maar we hebben ook nog Soraya solo. Ja. Wil je geen mooie nieuwe single? Ik zie, ja, natuurlijk wil ik die wel. Ik zeg, maar voor mij is het ook corona. Ja. Ik zeg, de knip is leeg. <laughs> ja, want, ja. Uh, ja, mijn spaarzendjes gingen op aan de rekeningen van de boekhouder... en ja, de telefoon ja. en de website en alles gaat gewoon ja, door. alles draait nu. door, ja. ja. ja. Dus uh, ja, dan, dan, dan slinkt het potje tot nul. En ja, dan is er geen potje meer over voor een, uh, voor een oh, nieuwe voor single. Een, nee, want dat klopt. kost best ja. een hoop geld. Ja, <laughs> inderdaad. Het is niet, je krijgt het niet voor dus, niks, nee. <laughs> nee hoor, en... Um, ik ben gaan sparen. En toen op een gegeven moment toen, uh, heb ik Emil opgeweld. Ik zei, nou, ik geloof, dat ik, uh, ik geloof dat ik genoeg heb om jou blij te maken... zodat jij mij blij kan maken. Ja, ja. En toen zei hij tegen me, kom maar gauw naar de studio... want ik heb een heel mooi liedje voor je. En dat is dit geworden. Ja, prachtig dus, nummer. En, uh, ja, weet je, we zijn ook al bezig met een opvolger. Die, uh, is, die is bijna afgemixt en die komt 6 september uit, dus we hebben nog even de tijd. Oké, okay. net we laten uh, een beetje na, na, na Ja, we laten deze nog even uitrollen natuurlijk. Ja, ja, ja. En uh, september is ook een mooie tijd dat mensen weer op een gegeven moment naar binnen gaan. Het is een lekkere quick step die eraan komt. Ja, dus, uh, dus, dus... Er zijn de vakanties voorbij, hè? En dan, uh... Ja, ja. Ja, dan komen de, de, binnen, de binnenfeestjes weer tevoorschijn. Ja, ja, ja. En dan is die quicksap, denk ik, van harte welkom. Want het is zo'n leuk liedje wat eraan gaat komen. Ja, maar dan heb je, hebben we nog een beetje een tuinfeesten, beetje denk ik. Als de een, een beetje redelijk is weer is. Ja, laat het hopen, want tot nu toe is het prut. Uh, ja, inderdaad. Ja. Uh, met de hoofdletter P. Want... Ja, nou, ik vier hoofdletters. Ja, ja dan maar goed. <laughs> <laughs> nee, maar... Het is, het is echt. Nou, vandaag is het dan toevallig. Uh, redelijk, redelijk weer. Ja. Tenminste, hier uh, ja, aan deze zijde, natuurlijk wel. Uh, ja. Ik zeg altijd: Hoekje Amsterdam. Ja, ja, ja, ja. Ja, nou, wij zitten op dit moment op de camping. Ja. Want we hebben de verbouwing thuis achter de rug. En toen dachten we, nou weet je, we gaan lekker verder op de camping. Ja, gaan we, gaan we daar verder sleutelen? Ja, Bart, op twee weken terug heeft hij de, de heg eruit gesloopt. en een nieuwe heg geplaatst. En nu is hij bezig met een nieuwe gijzer. En ja, zo, het, een mens blijft altijd wetsen houden. Hè? Ja, en, nog een, en nog een kamertje erbij voor de lijn of niet? Nou, dat kamertje is al klaar. <laughs> ja, heerlijk. Ja, echt wel. Ja, dat is, uh, dat is genieten. Dat is zeker genieten. Je gaat het leven heel anders bekijken. En de luisteraars die zullen nu wel denken, waar hebben ze het over? Ja, maar ik ben oma geworden van een fantastische kleinzoon. Ja. En uh, hij is nu... Vijf weken oud. Ja, vanaf, uh, deze, vanaf deze kant trouwens ja, nog uh, gefeliciteerd natuurlijk. Dankjewel, Ik had je, wel, je wel. al bereikt op ja. Facebook, maar ja, bij deze alsnog. Je, elke felicitatie is er één, hè. En wat ja. is het, een geweldig jongetje. Met vier weken rolde hij zichzelf al om. Hij ligt al lekker te lachen. En, en het, het is gewoon een droom van een kind. Ja, heerlijk. Ja. En uh, ja. Nou, voor je het weet, uh, je weet het hè ja, dus goed, genieten goed, genieten van oude oma genoemd. En uh, weet je omaatje wordt er dan gezegd. Je, ja ja ja, ja. De, de, daar, daar werken we naartoe hè. Ja ja ja. ja dus, maar ik denk dat iedere dag van oma zijn mooi is. Ja, zeker weten. Ja ja. Dus, en er liggen er nog een hoop in het verschiet. Dus ik, uh, ik ben een gelukkig mens. Mijn het ging gaat goed. Ik denk dat maar opa ook blij is toch? Opa is super blij, super trots. Ja, dat ook. En uh, wel. Ja, weet je, dat, dat is gewoon... Uh, ja, voor opa is het ook heel speciaal natuurlijk. We, we, we, we liepen toen ze nog in verwachting was altijd dromen. Ja. Maar nou, als hij wat groter is, dan ga ik dit met hem doen en dat met hem doen. En dan krijg je zo'n klein humpie in je arm en dan ben je alles vergeten. Ja, klopt. Dan, <laughs> ja. <laughs> dan weet je het niet meer. <laughs> ze zetten gewoon heel je wereld op zijn kop. Ja, ja, ja. Hoe klein ze ook zijn. En ja. uh, ieder kind is een, is een diamantje in je kroon. Ja, dat is heel Dus uh, yeah. hey, ik um, ben een... ja. Hé, ik ben blij, wou ja. ik zeggen. <laughs> nou nee, ja, gelukkig, uh, gelukkig maar, hè. ondanks uh, uh, ja, jouw onzeker natuurlijk. Ja, maar die gaat het, ook die rotte wel uit. <laughs> ja, maar, nou, zo is het. <laughs> Komt wel goed hoor. Ja, toch. Dus ik word goed verzorgd door Bart. Mooi. En uh, nee, nee, weet je. Kijk, uh, overdag gaat het wel. S'avonds zijn de, de moeilijke momenten. Als ik ga liggen, als ik mijn bed ja, induik, ja, ja, ja. dan krijg ik het benauwd. Ja. Dus, maar gelukkig is het nog uh, heel lang voordat het weer avond is. Dus, en ik neem goed mijn medicijn in. Dus het moet goed komen. Zo is dat. Hey, ja. En waar kunnen mensen jou volgen, Surya? Ja. Nou, natuurlijk op Facebook en op Instagram... en tegenwoordig ook op TikTok. Alleen, ik moet nog, nog een beetje dat allemaal... Ik, ik moet eigenlijk TikTok les krijgen. Oké, okay, ja. ja. Het is, ja op, dat gebied, op dat gebied ben ik dan wel... Een, een, like, ga ik op mijn schoonhouders lijken? Die... Uh... <lacht> <lacht> Je snapt me wel. Ik ja, ben ja, ja, ja, een ja. ja nou, maar goed, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben, ben er ook Facebook. niet zo thuis hoor, Suraya. Nee, maar een beetje, dat geeft ook niet... En uh, mensen weten me even goed wat te bereiken. En ik heb een prachtige website. Die heet -bureau En uh... Bureau op zijn Frans of bureau op zijn Nederlands? Nee, nee, echt bureau op zijn Frans. Ik heb het heel officieel gedaan. En daar heb ik achteraf wel spijt van, want ik had beter SEB kunnen zetten. Als mensen dan hadden gevraagd, dan betekent dat, dat ik het kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Maar nee, het is nou eenmaal zo. En uh, we laten het ook zo hoor. En uh, ja, nee, ik hoop dat de mensen me lekker in de landen tegenkomen. Mijn telefoonnummer staat ook op Facebook. Jullie kunnen me gewoon bellen. En uh, ik maak van elk feestje een groot feest, dat beloof ik jullie. Ah, oké. Okay. Hey, we gaan er nog even draaien voor het nieuws van uh, 7 uur. Helemaal leuk. Dus als jij hem aankondigt, dan zet ik hem in. Ga ik doen. Dank je wel, hè. Voor je prachtige, lieve interview. Ja. En lieve luisteraars. Ik, ik ben zo gelukkig dat ik zo'n prachtige zingel heb. Ik hoop dat jullie er net zoveel plezier van hebben. Bij het luisteren als ik met, met Emile ervan had. Bij het maken van dit alles. En hij heet... Jij laat me lachen. Zeker. Hij <lacht> hey, Suraya, dank je wel. Jooh. En uh, ja, graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer, maan. Doe Doe. Zonder lach in je leven. Wat is een nacht zonder droom ook maar even. Ik heb er zo vaak naar gezocht. Het kost te veel tijd. Maar al dat wachten dat was een waard. Ik heb het blijft. Zo, dat waren ze dan weer. De twee uurtjes Entertainment voor You hier bij uh, CFM. Entertainment voor You tot de klokjes van 7 uur natuurlijk. En uh, ja, ik zou zeggen bedankt voor het uh, kijken en bedankt voor het luisteren. En uh, hopelijk horen we elkaar uh, volgende week weer. En dan hebben, we, uh, ja, dan hebben we ook weer iemand in de, in de studio. En dan uh, gaan we nog uh, lekker wat mensen bellen. En natuurlijk de verzoekberaden... En uh, als het een beetje mee zit, de drie op de rij van Fred Heij. Weer een beetje terug uh, naar de zomermaanden. Ja, lekker hoor. Zonnetje, heerlijk. Dus uh, ja, ik zou zeggen graag tot volgende week. En een goed weekend. Geniet ervan. Bye bye.